5 uur. Het NOS Journaal. Ewou de Jong. Miljoen schade na occupy betoging in Rome. Amber Alert voor baby van 6 maanden. En Leers noemt nieuwe asielprocedure een succes. <totstuk> Bij de redden tijdens demonstraties van de occupy beweging in Rome... is dit weekend voor 1 miljoen euro schade aangericht. Dat heeft de burgemeester gezegd. Relschoppers staken in Rome onder meer auto's in brand... en gooiden ruiten van winkels en banken in. Ook staken ze een gebouw van defensie in brand. De Occupy-betogingen die overal ter wereld worden gehouden... verlopen over het algemeen vreedzaam. Ze zijn gericht tegen bankiers, grote investeerders en politici. En dat zijn volgens de demonstranten... degenen die de economische crisis hebben veroorzaakt. En zij moeten er volgens...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 Het KLPD heeft een Amber Alert uitgegeven in verband met de vermissing van een baby uit Almere. Het meisje heet Serena de Bruin en is zes maanden oud. Ze is gisteren door haar vader opgehaald en niet teruggebracht. De vader is Laurens de Bruin. Hij heeft kort haar en tatoeage in de hals rechts en op de rechterbovenarm. Serena heeft korte blonde haartjes, een moedervlek op haar buik boven haar navel en twee voortandjes in haar onderkaak. De politie maakt zich ernstige zorgen over het welzijn van de twee. Mensen die informatie hebben over het tweetal... wordt gevraagd contact op te nemen met het Korps Landelijke Politiediensten.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 Het aantal asielzoekers dat binnen acht dagen te horen krijgt of ze in Nederland mogen blijven stijgt. In de eerste helft van vorig jaar kreeg 29% uitsluitsel binnen de termijn van acht dagen. Inmiddels is dat percentage gestegen naar 54%. Volgens minister Leers is de verandering ook het resultaat van een nieuwe manier van werken. Een asielzoeker krijgt steeds met dezelfde ambtenaar te maken en heeft in de procedure ook steeds dezelfde advocaat.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 De Nederlandse Li is voor de tweede keer in haar loopbaan Europees kampioen tafeltennis geworden. In de finale versloeg ze de Duitse Irena Ivankan met 4-3 in games. In de afgelopen week veroverde Li met de Nederlandse vrouwenploeg ook de Europese titel.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 Vanavond vanuit het westen toenemende bewolking. In het westen koelt het vannacht af tot 7 graden. In het oosten wordt het een graad of 3. Verder ontstaat er mist. Morgen overdag wisselend bewolkt, maar ook wat zon. Het wordt zo'n 15 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vanaf dinsdag meer wind en kans op buien. ANWB-verkeersinformatie. Een korte file op de A20 bij Rotterdam in de richting van Gouda... staat tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Terbrechtseplein 2 kilometer. En op de A44 vanuit Wassenaar naar Amsterdam ligt een oliespoor bij Leiden. Daar is de weg dan ook afgesloten in de richting van Amsterdam om het op te ruimen. En er zijn werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Daarom staat tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 6 kilometer. Vertrouwd in een van de hoogste rentes van Nederland...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 Zes minuten over vijf. Het laatste uurtje op deze zondag begint in Breda. NAC tegen Excelsior. Frank Wielaar. 35e minuut. Counter van NAC voor 2-0. Schalk wil het zelf doen in de korte hoek en vindt de ruiter op zijn weg. Hij maakt dus niet de 2-0 voor zijn ploeg daar waar Excelsior al de mogelijkheid heeft gehad. Vlak na de 1-0 die wel gemaakt is natuurlijk door Schilder net voor het nieuws. In het nieuws was er de mogelijkheid voor Excelsior om 1-1 te maken. Na een vrije trap van Alberg was er uiteindelijk van Steensel die de bal inkopte. Maar een hele knappe, snelle reactie. Want die koppel was van heel dichtbij van ten Rouwelaar Die uh, maakte een knappe reactie op de doellijn. En hij voorkwam de 1-1. Maar sinds de 1-0 is Excelsior wel uit de schulp gekropen. En dus met name van de eigen helft afgekomen. Voetbalt af en toe ook eens een beetje mee bij, met uh, NAC. En dat levert in ieder geval wat meer een wedstrijd op... dan dat het in de eerste 25 minuten is geweest. Inmiddels zijn we 36 minuten onderweg. En NAC staat nog altijd voor met 1-0. En verder gaan we het komende uur veel terugkijken... op het internationale voetbal en zeker ook het nationale voetbal. Eerder vanmiddag eindigde Feyenoord tegen VVV in de Kuip in 4-0. Twee goals van Guidetti, beide uit een penalty. El Amadi met de 3-0 en Van Haren met 4-0. Dat was een rode kaart voor Moussa van VVV na twee maal geel. En dus kan Feyenoord weer vier rechtop vooruitkijken. Het staat inmiddels vierde op de ranglijst. Ronald van der Geer in gesprek met de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Is dat prima, denk ik. Drie punten binnen. Uh, wat zijn de kanttekeningen? Deze wedstrijd. Wat betreft jouw ploeg. Nou, twee dingen dat uh, tot aan de 1-0 de penalty en later ook de rode kaart. Uh, maar het niet gemakkelijk. Ik zag toch aan het team dat uh, een stukje vertrouwen ontbrak. Een beetje onzekerheid uh, straalden we uit. Nou, VV, Vvv deed aardig mee in, in die periode. Ja daarna wordt het een andere situatie. Wordt 1-0, uh, 2-0, ook weer een penalty. De wedstrijd is gespeeld. Ja, en dan kijk je hoe speel je een wedstrijd uh, verder uit tegen tien man. Ja, dat was uh, niet goed. Zeker niet zoals ik denk, zoals een team uh, tegen tien man moet spelen. En uiteindelijk wordt het wel 4-0. Maar we hadden veel meer tempo moeten spelen, uh, we hadden ook veel meer moeten doordekken. We bleven in, in fases met vier verdedigers spelen tegen twee aanvallers. Dus Kelvin moest door. En ja, dat, dat hadden we in de rust wel besproken. Je weet nooit hoe een tegenstander staat. Maar dat je tegen tien mensen een vierde verdediger achterin door moet laten schuiven, dat is duidelijk. Nou, dan, dan zie je wel dat dit elftal daar moeite mee heeft. Ze gaan ze goed neergezet worden. Dan kunnen we aardig voetballen. Maar als we even verkeerd staan, dan, ja, dan, dan gaat het duidelijk veel minder. En ja, ik was ook niet gelukkig hoe we de tweede helft hebben gespeeld. Is dat kwaliteit of vertrouwen? En dan dat laatste met name een gebrek eraan. Want dat, he, dat noem jij al. Misschien beginnen we daarom ook wel wat, wat, wat slordig aan die wedstrijd. Maar ook in die tweede helft. Is dat het ook? Ja, maar ook, ook dat, we, dat we het zelf niet zien in het veld. En, uh, ja, en dan moeite hebben om, uh, om, om door te denken en, en, en dingen te veranderen. En, en, en ja, dan... Dat is moeilijk, dat zie je in dit elftal. Dan, dan zoeken ze een eigen positie en van daaruit willen ze voetballen. De instelling is altijd goed. Maar ja, je, wil, je vraagt ook in dit soort wedstrijden, zeker als de wedstrijd gespeeld is... het maximale uit de situatie te halen. Want je zoekt naar bevestiging mede ook omdat je volgende week een echte test krijgt. Ja, maar oké, okay, dat is een andere wedstrijd. Dat is een uitwedstrijd uh, waarin Ajax het meer het spel moet maken. En vandaag moeten wij het spel maken. Dus dat is een andere situatie. En alleen, je, je wil in deze situatie zoals de wedstrijd dan is... en dan heb ik het met name over de tweede helft... Wil, wil je in ieder geval uh, dat je kansen creëert dat je, dat je het rendement eruit haalt. Ja, dat zijn dan uiteindelijk drie, drie, drie doelpunten na de rust. Maar we hebben voor de rest niet zo heel veel meer gecreëerd. Nou, dat stoort mij dan wel. Nog één dingetje. Uh, Cabral, een van jouw smaakmakers, werd uitgefloten in de eerste helft. Heb je daar met hem over gesproken? Want dat heeft natuurlijk ook een oorzaak dat dat gebeurt. Ja, dat was ook tegen ADO Den Haag natuurlijk. En uh, je geeft hem vertrouwen, want je stelt hem op. Uh, het is natuurlijk wel een speler die het uh, moet hebben van de acties. Uh, wil, ze, wil het nog wel uh, overdrijven, zeker als het niet loopt. Nou, dan moet je simpel spelen, wachten op het moment weer. Er waren een aantal hele goede momenten echt wel weer van zijn kant. Maar in de voorzet was hij niet goed. Nou ja, dat, dat is met jonge spelers. En dan moet je rustig blijven. En dat is niet makkelijk, want ja, als er toch wat deel van het publiek fluit of uh, ontevredenheid laat blijken. Ja, dan moet je wel mee om kunnen gaan. En uh, nou, ik hem in ieder geval uh, laten staan uh, op basis van dat ik hem vertrouwen geef. Ronald Koeman zei dat dus, naar Feyenoord VVV 4-0. En VVV dan, Ronald Koeman zei het zelf, speelde eigenlijk best aardig mee tot aan die penalty. En toen ook nog die rode kaart, twee keer geel voor Moesa. Ja, kortom, meerdere emoties kunnen de boventoon voeren bij de trainer van VVV, Glenn de Boek. En Ronald van der Geer na de 4-0-nederlaag op zoek naar de stemming van deze trainer. Boos, teleurgesteld, welke emotie voert de boventoon naar deze 4-0? Misschien wel gefrustreerd. En vooral ook een boos. Zullen we eens even teruggaan naar het begin? Want volgens mij is het begin van de wedstrijd van uw ploeg helemaal niet zo onaardig. Nee, we spelen, eigenlijk spelen we misschien de eerste helft op vijf minuten na. Dan krijgen we drie open kansen en nog een domme kans waar Moussa buiten spel loopt. Als hij gewoon even wacht, dan krijgen we vier honderd procent kansen voor, uh, voordat er ook maar iets gebeurt. En dan gaat alles mis, hè? Begint het bij die penalty? Het die daar heel simpel een bal in levert? Ja, dat is natuurlijk een onvergevelijke fout. Kijk, je kan mensen vertrouwen geven, je kan mensen vertrouwen blijven geven. Maar mensen mogen geen fouten blijven maken, toch niet op dat niveau. Dus dat kan absoluut niet. Maar dan gaat die fase verder en dan... Uh, ja, Ik heb net de beelden teruggezien, dat is absoluut geen strafschot. Nee, hij trekt hem aan het shirt. Dat nee. zal hij... Die... Het is, uh, is uh, Guidetti die eerst aan de shirt van uh, dingen gaat hangen, van... Uh, van Ferry derecht, waardoor dat, uh, ja, dat het gewoon duel wordt. Maar aan de andere kant wordt Uchebu na denk ik kwartier tijdens een hoekschop gewoon tegen de vlakte getrokken. En dan zie je dat er gewoon op alle momenten met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt. Want de rode kaart van Moussa, oké, okay, die tweede gele kaart is verdiend. Het is niet verstandig om net na een eerste gele kaart een tweede gele kaart te nemen op die manier. Maar die eerste gele kaart was absoluut niet terecht, want Moussa schuift gewoon, hij glijdt gewoon weg. En hij glijdt tegen de tegenstander, maar was absoluut geen takkeling is het, ofzo. Maar daar zit wel de frustratie in. Dus niet alleen de frustratie naar uw eigen ploeg, maar ook naar de leiding. Ja, ik denk dat het gewoon verstandig is uh, dat ik daar op dit moment geen, uh, geen uitlatingen over doe. Ik denk dat, de mensen, dat iedereen wel gezien, heeft jullie ook op welk niveau de uh, scheidsrechter heeft geacteerd. En uh, daar is, ga ik daar niet veel over zeggen. Dan naar uw eigen ploeg. Het was 5 voor 12. U wilde wat zien van de ploeg. In elk geval de inzet en de motivatie. Tot de eerste helft, tot de rust gezien. Nou, ik heb, ik heb 45 goed VVV gezien. Ik denk dat jullie het ook gezien hebben. Anders creëer je geen 400% kansen op, uh, op het veld van Feyenoord. Alleen, ja, uh, ja, hebben de omstandigheden. Kijk, je hebt 80% van een wedstrijd in handen En 20% niet, dat zijn de omstandigheden, de wedstrijdomstandigheden. Die gaan bepalen. Die kan je misschien nog een klein beetje manipuleren. Maar er zijn zaken die je niet in de hand hebt. En die zijn vandaag uh, gigantisch tegen ons geweest. Welke situatie ziet u nu? Met dit elftal is, is moedeloosheid al nabij? Nee, nee. Ik, anders kan je geen eerste elf spelen zoals vandaag. Dus uh, moedeloosheid niet. Maar er zijn wel een aantal dingen. Kijk, ik heb voor deze wedstrijd aangegeven dat de professionaliteit omhoog moet. En dat bedoel ik dan uh, met het schoeisel ook. Moussa krijgt eerst die eerste hele kaart omdat hij wegleidt. Maar op een veld dat uh, zo besproeid is voor de wedstrijd, moet je niet met uh, Ruben en oppen dan spelen, want dan vraag je om problemen. Ja, nog een voorbeeld. Ja, ik heb er nog wel meer gezien, maar dat zijn zaken die, die gewoon uh, op dit niveau niet kunnen. De druk neemt ook toe, hè? Ik bedoel, er zal een keer gewonnen moeten worden. Die wedstrijd tegen RKC komt eraan. Eigenlijk rekent iedereen nu op. Nu gaat het gebeuren. Nou, ik denk dat we vooral naar aanleiding van de eerste helft met een goed gevoel uh, moeten weggaan hier. Dat was ook een noodzaak, is ook een noodzaak. Maar ja, de druk neemt toe. Uh, als je niet meer druk kan leven in het professioneel voetbal, dan moet je, dan moet je een ander job gaan. En dan moet je aan de kassa gaan zitten in, uh, in het Groot Warnes. En die kassa moet op het einde van de dag ook lopen, dus daar hangt ook uh, druk aan vast. Ja, dan is het vast leuk om nog trainer voor VVV te zijn. Ja, ik, ik, doe mijn, ik doe gewoon mijn ding, ik doe mijn job. Maar uh, het is natuurlijk zo dat nu een periode van wedstrijden aankomt waarin dat wij vol onder bak moeten Glenn de Boek dus met wat bespiegelingen. Best wel een aardige eerste helft. Druk die toeneemt en eventueel gaan werken in het wagenhuis wordt vervolgd. Die groot warenhuis, ja. Goed, uh, we gaan het hebben over NAC Excelsior. Ik denk dat Kaas niet echt tevreden is met het vertoonde spel, Frank Wielaert. Nee, ik denk dat hij wel tevreden is met het aantal kansen dat NAC heeft ge, uh, gecreëerd. En alleen is het nog maar 1-0. Met nog anderhalf minuut officiële speeltijd in uh, Breda op de klok tegen Excelsior. En uh, Schalk had daar 2-0 van kunnen maken. Nou, dan had je John Carrelsen echt niet meer gehoord over het vertonen spel. Sterker nog, dan had hij dat dermate kunnen uh, verbloemen. Door er dan nog een mooi verhaal van uh, te maken. Nak is niet echt goed. En sinds, uh, eigenlijk sinds de 1-0 al niet meer zo. Maar Schalk, die zojuist, hij uh, kwam een keer door over de rechterkant. Toen probeerde hij in de korte hoek de ruiter te verschalken. Nu probeerde hij het met een stiftje. En had hij inderdaad de ruiter ook te pakken. Maar rekende hij even niet op Scheiman die de bal nog van de doellijn afhaalde. Anders was het inderdaad 2-0. Voor Nak geweest. Vooralsnog is dat dus niet het geval. Intussen Scheiman, nu die de bal. Uh... Afpakt van Bayram. Een legt op Broersje. Die schiet dan vervolgens tegen Alberg op. En daarmee is de kans voor Excelsior weg. En kan nakter weer uitkomen op de counter. En dat is de manier waarop de ploeg uit Breda tot nu toe gevaarlijk is. Sinds die 1-0 voorsprong. En die bal van Schilder gaat goed richting Bayram. Bayram voor zijn linker hoek Hij raakt het net wel. En de helft van het stadion denkt dat hij zit. Maar gaat hij gaat in het zijnet. En vervolgens via het reclamebord tegen de achterkant van de goal. En dat is dus niet een doelpunt. Hij had hem moeten maken. Het is een 4 tegen 2 situatie. Die uitstekend uitgespeeld wordt door Schilder door de goede kant te kiezen. De rechterkant daar waar Bayram is. Alleen die is links en die moet dus bijna wel de korte hoek kiezen. De ruiter blijft in het midden van zijn goal staan. Laat de korte hoek dus open en geeft daarmee Bayram de gelegenheid om hem daarin te leggen. Alleen die legt hem er dan net naast, net aan de verkeerde kant van de paal. En daarmee weer een mogelijkheid voor Nak. Om de score te verdubbelen is uh, achter de rug. En de officiële speeltijd in de eerste helft is ook achter de rug. Eén minuut extra tijd krijgen we erbij. Kleine blessurebehandeling gezien voor uh, Laquire. Daarvoor is Derren Maatsen de topscorer van uh, Excelsior. Maar dat is niet zo heel erg moeilijk. Want iedereen tot nu toe die gescoord heeft, maakte er maar één. En Derren Maatsen maakte er vorige week twee. Dan ben je dus de topscorer bij uh, Excelsior. Hij mag nu in ieder geval ruim een helft meedoen. Met zijn ploeg als invaller. Waar uh, Nak in de blessure tijd nog een ingooi mag nemen. Op de eigen helft. Jansen doet dat uh, achteruit. In de richting van Luiks. En dan zal Nak die slotminuut uh, uitspelen. In uh, Breda. En zo de 1-0 voorsprong meenemen. De rust in. En dan zal ongetwijfeld Karel wel het nodige zeggen. Over het speltempo. En over het feit dat je uh, de baas bent. En je het dan niet af moet laten hangen van counters. Dat je nog kansen krijgt. Nak moet veel dwingender proberen te spelen. Tegen Excelsior. Maar ik heb de indruk dat ze dat niet echt. Durven. Desondanks staat het nog maar 1-0 voor NAC tegen Excelsior. Want de kansen voor NAC waren wel degelijk om daar meer goals uit te slepen. <tied> Heerlijk, heerlijk, De oude oude tijden, de Left Humphrey singers met Mexico. Gaan we Juist voetballen, hè? We gaan voetballen. We gaan ja. eens praten over de wedstrijd tussen Roda EC en Ado Den Haag. Won Ado twee weken geleden nog zo, zo knap in de Kuip met 3-0 van Feyenoord. Vandaag ging het mis tegen Roda EC. Ado kwam nog wel binnen een minuut op voorsprong, sterker nog. Na precies 9, nee, 8 seconden door een goal van Sherry. Even naar een van het record van Koos Wasselander uit begin jaren 80. Zo snel op voorsprong. Maar uiteindelijk werd het 4-1 voor Roda EC. Ado dus weer terug in het hok, om het zo maar even te zeggen. De trainer van Ado, Marie Steijn in gesprek met Collega Jan Rolfs. Hoe lang heb jij nog geloofd in een gelijk spel vandaag? Ja, lang. Ja. Want uh, ondanks uh, de hele snelle voorsprong natuurlijk. Hè, uh, binnen tien seconden lag hij erin. En daarna, uh, binnen negen. Dat is ook. Negen is ook binnen tien. Daarna, uh, ja, na een minuut of vijftien, maakten ze de 1-1. En uh, vond ik het eigenlijk een gelijk vlakke wedstrijd van beide kanten. En uh, dan is natuurlijk de, de rode kaart, is breekpunt. Uh, nou, dan kom je de rust in en uh, nou, dan ga je daarover nadenken. En dan uh, hadden wij nog steeds uh, de, de, de overtuiging dat hier uh, minimaal een punt in, uh, in te, halen was en, uh, of te halen was. En de spelers uh, gaven ook aan, ook met tien man. Uh, nou, we je allemaal een stapje meer moeten doen. Ik vond dat we de eerste, staal, eerste helft uh, niet het ado waren... wat we, we twee weken achter elkaar zijn geweest. Die dat stapje extra zet bedoel je? Ja, die dat stapje extra zet. met de rust ook aangegeven. Dat miste ik. En uh, daarom vind, vond ik het ook bij tijd en Weide slordag. Ik, daar, daar, daar wijd ik ook de rode kaart aan. Dat het, uh, de ene kant wordt er niet uitgezakt. De andere kant wordt er niet voor een simpele oplossing naar de keeper ge, uh, gekozen. Maar goed, dat, zijn, uh, dat gebeurt. Dat verwijt je immers ook, want die leed balverlies. Of die, die of koos voor een hele moeilijke oplossing. Ik kies dan uiteindelijk voor een moeilijke oplossing. Nou, waarin hij dus uh, de keeper aan moet spelen. geeft hij zelf ook toe. Nou, ja, fouten maken mag, en uh, dat weten we. Dus dat hoort ook bij het voetbal. En uh, ja, dan, dan zit je in de rust en dan, uh, dan, uh, dan maak je een aantal keuzes in de rust... door onder andere Thierry eraf te halen. En uh, ja, dan uh, achteraf uh, ja, kun je tot de conclusie komen. En uh, ik heb dat nu ook uh, aan de spelersgroep aangegeven in de rust of naafloop. Dat ik misschien daarin wel een verkeerde keuze heb gemaakt door in plaats van uh, 4-3-2, 3-3-3 uh, te gaan voetballen. Omdat ik dacht dat corona niet in, in topvorm was vandaag. Dat je toch mee, nog meer risico had, had moeten nemen in de tweede helft. Ja, ondanks dat het 1-1 stond, denk ik dat uh, als ik in de rust de keuze had gemaakt. En mijn gevoel zei dat wel te doen, alleen rationeel. Uh, denk je van nou, laten we in ieder geval met vier man blijven staan achterin. Met drie man op het middenveld en met twee man voor. In ieder geval uh, uh, kijken hoe we, hoe we starten. En dan kijken wat er nog te halen. Valt uh, toch bij Roda uit. Maar uh, achteraf kom ik tot de conclusie dat, uh, ja, dat ik daarin uh, yeah, denk ik een verkeerde keuze heb gemaakt. Door, uh, door niet met uh, drie aanvallers te blijven spelen. Is dat dan ook dat je er toch geen geloof in hebt op dat moment. Ook op basis van het spel in de eerste helft. Dat je zo'n keuze maakt. Want die tweede helft werd die stap extra wel gezet. Ja, nee, dat was uh, eigenlijk meer het verhaal dat, uh, dat, wat, dat we ook AMI kwijt waren. Dus ik had dan een wissel moeten doen. En, uh, dus ik was ook een beetje noodgedwongen om die keuze te maken in, in, uh, in de rust. Maar uh, ik had ook ja nogmaals... Uh Rationeel is het met aan alle kanten te onderbouwen. En uh, toen ik dat net aangaf aan de spelers, dat, uh, dat ik ook voor mezelf verwijt dat ik een, uh, denk een verkeerde tactische keuze heb gemaakt. Dan uh, gaven de spelers ook gelijk aan de trainer: We zijn die change want het was een hele logische keuze, die idee. Maar soms moet je in het voetbal wel eens je gevoel volgen, en dat, uh, dat heb ik nu niet gedaan. Maurice Stijn vertelde dat allemaal. Gaan we naar een andere verliezer. VVV verloor met 4-0, maar liefst bij Feyenoord uiteindelijk... terwijl het toch een half uurtje aardig meevoetbalde. De beide trainers heeft u al gehoord. Opvallend was ook na de strafschop die VVV tegenkreeg al dan niet terecht. Maar het balverlies wat daar vooraf, gaan, vooraf ging, dat leverde veel discussie op. In de ploeg zelf, Marcel Mevers was een van de spelers die daar bijzonder boos over was. Hij is ook de aanvoerder van VVV. En Ronald van der Geer praat met deze Marcel Mevers. Maar zo sta je een beetje met, uh, met mixed emotions. Want het begin van jouw ploeg is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Maar het einde is natuurlijk uh, niet om over naar huis te schrijven. Ja, nou, precies uh, wat je zegt. Ik denk uh, voor iedereen die de wedstrijd gezien heeft... Uh, ik denk dat wij de ploeg... Uh, dat wij al voorsprong hadden moeten komen, laten we het zo zeggen. En uh, uh, wij bleven een beetje een in afwachtende in houding. Maar we zetten wel op, op een gegeven moment op het middenveld een beetje druk. En we kregen drie, vier countermogelijkheden. En we normaal... Uh, ...een gretige ploeg gebruik van maakt. Maar wij niet. Normaal een gretige ploeg. Dan zijn jullie geen gretige ploeg. Nou, ik vind dat wij op dit moment uh, in ieder geval deze wedstrijd uh, niet gretig genoeg waren... ...om uh, hier in de Kuip op, op voorsprong te komen. Want uh, ik denk dat je gewoon uh, van een meter of uh, nou, dat zeggen, rond de 16, ...dat je gewoon toch altijd op de grond moet schieten. En uh, dat laten wij na. En dan uh, door kinderlijke fouten komen wij op 1-0 achter. Daar loop je al wat jaren mee. Hoe kun je, als je in de positie bent waar VVV nu staat, niet gretig zijn als je kansen ruikt in de kuip? Ja, uh, ik, uh, voor mij is het ook een beetje... Uh, ja, we zal ik zeggen? Ik heb er ook al moeite mee omdat het vandaag is gegaan. Uh, we hebben een hele goede trainingsweek achter de rug. Uh, we hebben gesproken met elkaar. En dan uh, hebben we afgesproken dat we de basistaken die volgen gaan uitvoeren. En dan, uh, ja, dan verliezen je toch maar 4-0. Is dat een onderlinge crisis? Nou, dat, dat niet. Maar ik vind wel dat we gewoon uh, wel een keer uh, de waarheid mogen zeggen tegen elkaar. En uh, uh, als je op deze positie staat, dan uh, weet je dat, uh, dat je niet uh, al te veel mogelijkheden krijgt... om, uh, om bijvoorbeeld de wedstrijd in de Kuip te winnen. En als je die dan wel krijgt, of in ieder geval om op voorsprong te komen... dan, dan uh, is het heel frustrerend dat dat niet gebeurt. Zijn jullie wel een team dan? Want als je afspraken maakt door de week en iedereen knikt braaf ja... Je staat vervolgens in het veld en er komt eigenlijk niks van terecht. Dan denkt niet iedereen aan het belang van VVV, denk ik dan. Nou ja, we proberen in ieder geval een team te zijn. En, uh, maar het lukt nog niet zoals het, uh, zoals het zou moeten. Je staat je in te houden, hè? Dat klopt. Misschien een gekke vraag, want je staat je in te houden... En je zal er ongetwijfeld niet het achterst van je tong laten zien. Maar hoe ga je in de kleedkamer zitten deze week... en weer praten en afspraken maken... terwijl je eigenlijk weet, er zit een deel, naar het plafond te kijken... en laat het toch weer schieten? Dat wat, wat, ja, hoe moedeloos word je daar dan van? Nou ja, je moet, ik, zeker ik als aanvoerder moet positief blijven. En uh, dat straal ik misschien nu even niet uit, maar dat, ik denk dat dat wel mag na, na zo'n wedstrijd. Maar uh, we gaan in ieder geval, uh, in ieder geval morgen weer uh, de bol bij elkaar rapen. En uh, positief naar uh, RKC thuis uh, leven. En uh, ja, we hebben drie punten nodig. En, en het is altijd hopelijk wel een keer uh, een omkeerpunt komen dat die ballen er wel in vliegen. Ja, maar in, de, in de kleedkamer hou je niet in hè? Nee, ik vind dat gewoon uh, op een nette manier mag jij uh, je mening geven. Uh, ook tegen je medespelers. Ik heb het liefst dat mensen dat ook tegen mij doen. En uh, dat gebeurt ook. Dus uh, ik denk dat je dan aan het verste komt.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 Eleanor van heel lang geleden de Turtles. Radio 1, het NOS-journaal. Exact half zes, Freddy van Tijn. Door Occupy-demonstranten is in Rome voor een miljoen euro schade aangericht. Rijlschoppers staken onder meer auto's in brand en gooiden ruiten van winkels en banken in. Ook in een gebouw van Defensie werd brand gesticht.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 Het aantal asielzoekers dat de eerste week te horen krijgt of ze in Nederland mogen blijven stijgt. In de eerste helft van dit jaar kreeg meer dan de helft van de aanvragers uitsluitsel binnen de termijn van acht dagen. En dat is bijna twee keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. En het KLPD heeft een Amber Alert uitgegeven in verband met de vermissing van een baby van zes maanden uit Almere. Het meisje is gisteren door haar vader opgehaald. Die vader heet Laurens de Bruin. Hij heeft gemillimeterd haar, een tatoeage in de hals rechts... en eentje op zijn rechterbovenarm. De politie vraagt mensen die informatie hebben over vader en baby... contact op te nemen met het KLPD. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En Willemijn Hubert. Na vandaag is het gedaan met het mooie weer. Vanavond is het nog onbewolkt en staat er weinig wind. Maar vannacht neemt de bewolking vanuit het westen toe en kan er lokaal mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of drie in het binnenland, elf aan zee. En morgen begint de dag nevelig en het blijft veelal bewolkt. Alleen in de middag gaat de zon even schijnen. Af en toe kan er wat lichte motregen vallen en het wordt zo'n 15 graden... bij een matige, aan zeekrachtige zuidwestelijke wind. En daarna volgen er wisselvallige dagen met de regen en soms heel veel wind... en maximaal van 11 graden. AMWW ah, Verkeersinformatie met zeven files. Die geven los van elkaar niet al te veel vertraging. Behalve dan de files bij Nijmegen, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar staat tussen Roelevaar en Zoeterwoude 2 kilometer. En de A9 ook maar Amstelveen voor knopend Raasdorp 3. A12 voor Arnhem-Utrecht. Bij Bunnik 2 kilometer. En bij Driebergen staat er ook 2 kilometer file. Dan de A44 ze naar Amsterdam. Bij Leiden is de weg nog dicht door een oliespoor. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg over een anderhalf uur weer open kan. En dan de A50 Os Arnhem bij Nijmegen dus. Tussen de knooppunten Ewijk en Valburg 4 kilometer de werkzaamheden. Andere kant op staat er voor datzelfde knooppunt Ewijk e 3 kilometer. Sportradio NOS. Op 1 NOS Radio. Bijna drie minuten over half zes en AC Excelsior, NAC Excelsior staat 1-0 bij de rust en die gaan zo weer beginnen. Alle andere uitslagen, terugkijken op het vaderlandse voetbal, doen we allemaal straks maar eerst eens even een blikje over de grens. Buitenlands voetbal, langs de lijn. We beginnen in Engeland in de Premier League heeft Robin van Persie zijn ploeg Arsenal een zegen bezorgd. De Londense club won met 2-1 van Sunderland en aanvoerder van Persie maakte beide doelpunten. De eerste goal viel al in de eerste minuut van het duel, de tweede en dus de winnende, treffer schoot hij zeven minuten voor tijd binnen. Gisteren eindigden de topper in Engeland tussen Liverpool en Manchester United in 1-1. Mede door dat gelijke spel is Manchester City nu alleen koploper in de Premier League. City staat twee punten voor op stadgenoot United. En een opmerkelijke spelronde vanmiddag in de Italiaanse Serie A. Zes wedstrijden werden er gespeeld en er werd in het totaal, u gaat het goed horen, twee keer gescoord. En het gebeurde ook nog in één wedstrijd. Novara-Bologna, daar werd het toeschouwers verwend. Bologna won daar met 2-0 en al die andere wedstrijden dus vijf keer 0-0. Juve en Odinese blijven daar... Door aan kop. Maar vanavond hebben de twee rivalen uit Rome nog een kans om dichterbij te komen... ...en de productie wat op te schroeven om kwart voor negen een klassieker... ...waarbij altijd de emoties zeer hoog kunnen oplopen. Lazio tegen AS Roma. Even onze zuiderburen. Club Brugge is koploper in België. De ploeg van trainer Adrie Koster won met 2-0 van A-agent. Björn Vlemings vorig jaar nog bij NEC maakte een van die twee goals. Club Brugge staat twee punten voor op Anderlecht... ...en die ploeg speelt zometeen nog... Om zes uur tegen een Luik. In de Spaanse Primera División kwamen de twee topploegen gisteren al in actie. Koploper Barcelona, nummer twee, Real Madrid, maakten beide geen fout. Barca won met 3-0 van Racing Santander. Twee keer Messi, zeggen we er dan maar weer bij. En Real Madrid was met 4-1 te sterk voor Real Betis. En Bayern München, we gaan het Duitsland. versterverde gisteren de koppositie in de Bundesliga. Door met 4-0 te winnen van Hertha BSC. Concurrent Borussia Mönchengladbach speelde met 2-2 gelijk bij Bayern Leverkusen. En vanmiddag is er één wedstrijd gespeeld, HSV, met international Jeffrey Bruma in de basis. En trainer Frank Arneesen op de bank won met 2-1 van Freiburg. Dan gaan we weer terug naar het vaderlandse voetbal. NAC Excelsior, tweede helft is begonnen. 1-0 was de ruststand, Frank Wielaert. Dat is het nog steeds, ook na twee minuten uh, na de pauze. En uh, er zijn nog geen uh, wissels ge gedaan door beide trainers. Nu wel een hoekschop voor uh, NAC. Vanaf de rechterkant komt die bal richting uh, het midden van de goal. Daar wordt hij weggewerkt door de Graaf in eerste instantie. En in tweede instantie is het dan de bedoeling dat Scheinman hem wegwerkt. Alleen dat lukt hem niet. Dus Bayram brengt die bal opnieuw in. Dan is het opnieuw de Graaf die wegkopt. En dan een mooie streep van uh, Gillissen... Uh, maar die wordt ergens onderweg onderbroken. Ik denk dat het door Vinke is gebeurd. En dus levert het weer een hoekschop op voor NAC. Maar dat schot van Gillissen dat zag er in ieder geval heel aardig uit. Van een medertje of 30 was het. Volley ineens vol op de wreef. Alleen zit daar dus nog een Excelsior verdediger uiteindelijk tussen. Een aardig begin van die tweede helft. Na die eerste helft van NAC, waar NAC op zich wel heel aardig begon. Makkelijk voetballen, dat mocht ook allemaal van Excelsior. 1-0 voorkwam en daarna werd het allemaal aan minder wat NAC betreft. En begon Excelsior zich wat meer met de wedstrijd te bemoeien zonder al te veel succes trouwens. Hoekschop wordt weggewerkt achterin door Nieveld. En In tweede instantie door Oost. Die krijgt de bal niet langs Gorter in de richting van Maatse. Gorter werkt de bal over de zijlijn en onderbreekt zo wel eventjes de aanval van Excelsior. Maar dat is dan inderdaad ook maar eventjes. Want de ingooi is natuurlijk wel gewoon voor de Rotterdammers. Gaat genomen worden door Eekman aan de rechterkant. De hoogte van de middellijn smokkelt een half metertje. Dat is op zich niet zo gek veel. En mag daarna nog een keer gaan ingooien. Maar nu een paar metertjes naar achteren. Nadat die bal via Bottekin opnieuw over de zijlijn is gegaan. Nu smokkelt hij een beetje meer. op de ingooi richting Oost. Oost levert hem weer in. En bij de respect van Excelsior. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Had er niet echt op gerekend. Gek genoeg. Terwijl die bal toch 9 van de 10 keer weer terugkomt bij de man die ingooit. En dus de uitbraak van de Nak over de linkerkant. Schalk nu met de paas richting de eerste paal. Daar waar Bayram de positie van Schalk heeft overgenomen. Wordt die bal over de achterlijn gewerkt. En levert het een hoekschop op. Voor NAC. Het is alweer de derde aan de beginfase van deze eerste helft. Of tweede helft is het. zijn we natuurlijk inmiddels baland. De derde in de beginfase van de tweede helft. Nu genomen vanaf de linkerkant door Leurling. Goede bal richting de tweede paal. En weggekopt. Daarachterin bij Excelsior. En dan moet dat de counter van de Rotterdammers inleiden. Maar opvallend genoeg uh, verdedigen ze met z'n allen en blijven ze nu achter de bal uh, hangen. En is er niemand die voorop wil gaan in uh, de counter. Ja, Derren Maatsen, maar die ging ook niet echt met uh, volle overtuiging in die eerste vijf minuten na de pauze. Dus vooral weer Nak dat de klok slaat. En Nak staat ook voor op eigen veld tegen Excelsior 1-0. Heer weinig even terug naar het WK Hongbal. Ja, wat het is en blijft een historische 16e oktober. Nederland wereldkampioen honk, eh, honkbal geworden. In de finale werd Cuba met 2-1 verslagen. Na afloop sprak collega Hankok met Sidney de Jong. Ja, Sidney, het is ongeveer een half uur na de wedstrijd. Is het al een beetje doorgedrongen dat jullie wereldkampioen zijn? Dat jullie de beste van de wereld zijn? Nog niet helemaal. Ik zit nog helemaal vol met in de wedstrijd. Maar het nou ja, is gewoon echt een super supergevoel dat je natuurlijk wel wereldkampioen bent. En ik denk dat het langzamerhand wel in begint te, te hakken, zeg maar. Wat was het verschil tussen Nederland en Cuba vandaag? Nou, het was gewoon een pitch duel. Wij scoren twee punten. We hebben wel wat meer kansen, denk ik, door de hele wedstrijd heen. En wij ja, we hebben gewoon weer, net als elke wedstrijd, gewoon timely hitting. We pakken die twee punten, we komen meteen terug. Uh, zij scoorden 1-0, wij scoorden 2 punten, 2-1 en dat blijft gewoon de hele wedstrijd. Dus we hebben gewoon top pitching, top diepe en uh, Is dit eigenlijk deze wedstrijd? Staat hij eigenlijk symbool voor het hele toernooi? Uh, Als jullie gespeeld hebben, op de manier waarop jullie gespeeld hebben? Ja, eigenlijk wel. Dit is hoe wij gespeeld hebben. Als team, uh, iedereen, iemand anders staat elke keer op. Iemand, en Ja, gewoon super. Had jij dit ooit kunnen bedenken dat een Nederlands team ooit wereldkampioen had kunnen worden, zou kunnen worden? Nou, wereldkampioen is natuurlijk wel een hele grote stap. Maar ik wist zeker dat we een medaille zouden komen halen op, op een WK. Wat ik al vanochtend zei ook, is dat we twee keer vier zijn geworden op een WK. Dan kom je net, een net, net één wedstrijdje tekort. Uh, nu pakken we er gewoon twee achter elkaar. Dat betekent dus dat we in de finale zitten en de finale winnen. Wat is de kracht van het team? Waarom lukt het dit team wel? Ja, alles klikte gewoon. Ja, ik, om nou echt iets één defini definitief ding te zeggen, dat weet ik niet. Maar alles, uh, pitching werkte goed, defense. En wat ik zeg, timely hitting. Elk, er was niet één held... Het hele team is een held eigenlijk. Wat, betekent dit, wat zou dit betekenen voor het honkbal in Nederland? Nou ja, wat ik al hoor, wat ik lees van sms'jes en op Facebook, dat het uh, behoorlijk groot is. En ik hoop dat, uh, dat we hierdoor uh, de kans krijgen om alleen nog maar groter te worden. En, dat, uh, ja, en dat, uh, dat, uh, dat de sport nog bekender wordt. Nog één ding, hoe was het om die cup in ontvangst te nemen en omhoog te mogen houden? Ja, super. is, is eigenlijk niet te beschrijven. Het is gewoon uh, ja, een topgevoel. Top, echt helemaal top. Lenny Kravitz en Super Live. Op dit moment wordt er in Engeland nog één wedstrijd gespeeld. Newcastle hier tegen Tottenham Hotspur. Het is daar vijf minuten voor de rust. 0-1 geworden voor de Spurs. Doelpunt werd gemaakt door Van der Vaart. Hebben het een penalty met Tim Krul in het doel bij Newcastle. Mooi Nederlands duel tussen twee internationals. Wat een goal. De ere Penalty. En dat is een goal. Alle wedstrijden van dit weekend. Bij de wedstrijden van vandaag natuurlijk Feyenoord VVV werd 4-0. Bij de Russen was het 1-0 via Guidetti uit een strafschop. 2-0 werd het via Guidetti uit een strafschop. El Amadi en Van Haren maakten het kwartet vol. En vooral vlak voor rust kreeg VVV Moussa zijn tweede geel. Grote uitslag dus die nog groter had kunnen uitvallen. Feyenoord trainer Ronald Koeman is dan ook niet helemaal tevreden. Vooral niet met het oog op de klassieker die volgende week op het programma staat.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 En VVV dan heeft in de Eredivisie nog niet gewonnen. Wacht bovendien nog op het eerste puntje in een uitduwel. Maar moedeloos van weer een nederlaag is VVV-trainer de Boek nog niet. Nee, nee. Ik, eh, anders kan je geen eerste helft spelen zoals vandaag. Dus uh, moedeloosheid niet. Maar er zijn wel een aantal dingen. Kijk, ik heb voor deze wedstrijd aangegeven dat de professionaliteit omhoog moet. En dat bedoel ik dan uh, met het schoeisel Ook Moussa krijgt die eerste hele kaart omdat hij weglet. Maar op een veld dat uh, zo besproeid is voor de wedstrijd... moet je niet met uh, rubberen op gaan spelen, want dan vraag je om problemen. Dat zijn zaken die, die gewoon uh, op dit niveau niet kunnen. Kan dus niet. De Belg voelt overigens wel de druk. Maar ja, de druk. Hij weet dat dat bij het vak hoort. Maar ja, de druk neemt toe. Uh, als je niet meer druk kan leven in het professioneel voetbal... dan moet je, dan moet je een ander job gaan doen. Dan moet je aan de kassa gaan zitten in, uh, in het groot warenhuis. En die kassa moet op het einde van de dag ook lopen. Dus daar hangt ook uh, druk aan vast. Gelderse derby dan. Tussen NEC en Vitesse werd 0-1. Enige doelpunt werd gemaakt voor de rust door Chanturia. Er waren drie grote kaarten voor Conboy van NEC... en voor Chanturia en Abora van Vitesse. NEC zette Vitesse vanaf de eerste minuut vast... en hield de Arnhemmers flink onder druk. Maar tot scoren kwamen de Nijmegenaren niet. Alex Pastoren kan zijn ploeg dan ook niks verwijten. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, ik ben uh, nog nooit in de positie geweest om spelers iets te verwijten. Op het moment dat, dat ik in de verwijtende sfeer kom... dan uh, dan zullen ze ook niet zo lang meer spelen. En dat is bij ons, uh, gebeurt dat nooit. Ze hebben keihard gewerkt, ze hebben gevochten. Ze hebben de strategie zelfs uitgestippeld, uh, redelijk tot, uh, tot goed gevolgd. We hebben niet zoveel weggegeven, eh, daar hadden we het voor de wedstrijd over. Uh, ze hebben één keer op doel geschoten, letterlijk en figuurlijk. Die zat er dan ook meteen in. Het enige wat we niet hebben gedaan, dat heb je terechtgezegd, dat, uh, dat was scoren. Juist, Alex Pastoor zei dat. Dan naar Vitesse-trainer John van der Brom. Hij was maar al te blij met het ene schot en dat ene doelpunt dus van Chanturia. Want dat leverde drie punten op in een zeer belade duel. Ja, dat blijft voetbal. Dat is ook weer het mooie van het voetbal. Ik vind uh, dat, uh, dat we wel teruggedrongen zijn door, uh, door NEC vandaag. Aan de andere kant uh, hebben we niet echt kansen weggegeven. Uh, ze hebben heel opportunistisch gespeeld. Er komen heel veel ballen in, veel koningsvrije trappen... Uh, ja, dan kan die altijd een keer goed vallen. Maar ja, echt uitgespeelde kansen. Als je ze uiteindelijk, en dat is makkelijk, achteraf uh, weg gaat strepen. Denk ik. Zeker op het eind. Dat wij meer kansen hebben gehad. Uh, echt voetbalkansen dan uh, Nick. Dan maar ja, we zijn wel uh, heel de wedstrijd onder druk gestaan. Of hebben we hebben de hele wedstrijd onder druk gestaan. En ja, we hebben ons staande gehouden. Man van de wedstrijd was een Nijmegenaar in Arnhemse dienst. Vitesse-doelman Piet Veldhuizen. Uh, ja, ik, uh, ik had vandaag een goede dag. Kijk, mijn droom was om een keer hier te winnen in Nijmegen. Dat is 14 jaar niet gelukt, dus dat is een, uh, een mooie opsteken voor het team. We zijn op een goede weg. We hebben een, uh, een doel, en dat is het eerste zeven halen. En we hebben weer ons doel een stukje dichterbij bereikt. Roda, Ado Den Haag, dan werd 4-1 Rust, 1-1-0, 1 Cherry 1-1 Malki Dan gaan we Rusten, 2-1 Donald, 3-1 Malki 4-1 Vormer. En bijzonderheid, misschien wel breekpunt, 39ste minuut Horvat, doorgebroken speler neergehaald. Horvat van Ado krijgt daarvoor de rode kaartboest, dus met 10 man verder Ado vlak voor de Rust. En Maurice Stijn dacht, in de Rust doe ik een aanpassing, een aanpassing waar de Ado-trainer achteraf spijt van heeft.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 door niet met uh, drie aanvallers te blijven spelen. En een aanvaller werd dus in de weer rust gewisseld, Cherry En die scoorde het op één na snelste doelpunt. In de geschiedenis van het Nederlands betaalde voetbal toch nog een pluspuntje? Ja, natuurlijk is het mooi om te horen dat je uh, bijna de record hebt uh, verbroken... van de Eredivisie met snelste doelpunt. Maar natuurlijk bal ik als de stekker van de nederlaag. En, uh, ja, daar baal ik van. En wie niet baalt is rode aanvaller Malky. Hij scoorde twee maal. En dat is vooral te danken aan de goede samenwerking met Mats Jonker, vindt de Syrische spits. Ja, we uh, begrijpen uh, waar we moeten gaan lopen. En, uh, ik ga voor de in maatsen uh, lopen in de ruimte en uh, we doen goed beweging. vandaag we maken we heel, heel mooie doelpunten. Hele mooie doelpunten. We gaan even kijken naar de vierde wedstrijd van vandaag. Want dat is een nak tegen Excelsior. Staat er nog altijd 1-0 van het wielen? Ja, nog 29 minuten op de klok. Je moet niet verbaasd zijn als ik Excelsior stiekem weer een puntje uh, weet te pakken in een uitwedstrijd. Dat, dat zou dan de tweede op rij zijn. Want NAC die staat weliswaar 1-0 voor. Heeft de kansen gehad om 2-0 of misschien wel 3-0 te maken. Maar dan moet je dus eerst 2-0 maken. En zelfs dat is niet gelukt. En dat heeft alles te maken met uh, Breda's nonchalance. Op het moment dat ze uh, rustig een aanval opbouwen zijn ze daarin te slordig. Af en toe kun je wel zien dat er kwaliteit is in uh, de ploeg van NAC. En dan levert dat ook gelijk een uh, hoorlijke kans op, alleen wordt die dan weer niet afgemaakt. En zo blijft Excelsior rustig in de wedstrijd zitten. Komt het af en toe ook eh, dreigend op de helft van eh, NAC. Zonder dat het eh, echt serieus gevaarlijk wordt. Dat is eigenlijk pas één keer gebeurd. Dat is al heel lang geleden in de eerste helft geweest. De kopbal van Van Steensel uit de standaard situatie. Nu weer een mogelijkheid voor NAC. Leurling die er vandoor is aan de linkerkant. Bal bij de tweede paal. En weer net niet scherp genoeg gegeven. Of misschien moet je wel zeggen: te scherp gegeven voor Schalk. Die nog niet zo ver was bij die tweede paal. Die komt een medetje of twee tekort. En dan is er weer een aanval van Nak om zeep geholpen. Zoals er al een aantal om zeep geholpen zijn door de ploeg uit Breda. Dat is het verhaal van de wedstrijd. Nak is niet scherp genoeg om Excelsior al klein te krijgen. Helemaal klein te krijgen. Maar die drie punten zijn vooralsnog wel voor de ploeg uit Breda. Want het is nog steeds 1-0 tegen Excelsior. Kijken we nog even naar de wedstrijden van gisteren. Ajax-AZ eindigde in 2-2 bij de rust tot het 0-2 door goals van Holman en Beerens. Na de rust 1-2 Soleimani uit een penalty en 2-2 door Theo Jansen. Was een kaart voor 1-0 van Ajax naar uh, twee keer geel bij de stand 2-1 voor AZ. AZ kwam naar Amsterdam in de wetenschap dat het al 31 jaar niet meer had gewonnen bij Ajax. En gisteravond kreeg AZ de mogelijkheid om daar een einde aan te maken aan die reeks. Zelfs na de gelijkmaker van Ajax kreeg AZ nog twee heel grote kansen. Gertjan Verbeek. Ja, nee, maar dat weet je in zo'n wedstrijd. Kijk, we hebben in de eerste helft ook nog één of twee mo goede mogelijkheden gehad in de omschakeling om, om de derde goal te maken. Ja, en dat kan je opbreken. Nou ja, dat, uh, dat is ons ook opgebroken. Uh, aan de andere kant moet je ook respecteren en, uh, en uh, respect opbrengen voor het feit dat Ajax het uh, uh, niet op heeft gegeven. En uh, is blijven knokken voor, voor een positief resultaat. En dat heeft geresulteerd in een gelijkspel. Ajax begon dus weer slapjes aan de wedstrijd. Pas in de tweede helft kreeg het de passie en de wil om de wedstrijd te winnen. Het is een terugkerend probleem dit seizoen bij het team van Frank de Boer. Ja, het is heel moeilijk de vinger op te leggen. Ik kan het wel zeggen, maar zij moeten het uitvoeren. En, uh, ik moeilijk zelf het veld uh, in gaan springen. Maar ja, ik heb even een kleine nabespreking gehouden. Dat, zeg maar, tuurlijk gaat er heel veel dingen nog fout. Maar als je dit elke week kunt opbrengen... dan zijn er weinig ploegen die ons kunnen verslaan. Ja, en Dat moet je meenemen naar de volgende wedstrijden. PSV Utrecht 1-0 eindstand, rust 0-0. Toyfone de matchwinner en Nielson van Utrecht... heeft voor tijd nog rood wegens het neerhalen van een doorgebroken speler. En voor de tweede keer in één week dus was Toyfone de matchwinner. Weet u nog, afgelopen dinsdag nekte hij met zijn treffer Oranje... en gisteren moest Utrecht er dus aan geloven... weekje voor Toyfone om met veel plezier op terug te kijken. Ja, dat klopt. Uh, heel mooie week, een leuke week. En uh, ja, veel, uh, veel emotions, emotions in, in deze week ook. zo so, ja... Yeah. Is goed. Juist. Van Ola Toijveron gaan we naar RKC Twente. Het werd 0-4, maar de rust 0-1 door een goal van Janko. Na de rust Janko uit een penalty 0-2-0-3 Brama. En 0-4 opnieuw Janko. Man van de wedstrijd, dus zonder enige twijfel, Mark Janko. Ko adriaanse was dan ook zeer tevreden over zijn spits, die er inmiddels al 10 heeft in liggen. Wat het moeilijkste is in voetbal, is doelpunten maken. Uh, spitsen die doelpunten maken, worden ook het best betaald. En uh, dat is ook bepalend voor de uitslag. En, uh... Ja, ik, hij is niet alleen met hoofd gevaarlijk, ook met zijn linkervoet is hij gevaarlijk. Zeker ook als hij ruimte krijgt, die bal aan en mee kan nemen, is hij gevaarlijk. En hij staat vaak op het goede plekje. Heracles Groningen werd 2-1 rust, 1-0 door Duarte. 1-1 zoek, 2-1 overtoom. En Heerenveen, de graafschap gisteravond ook gespeeld werd 1-1. Die stand was bij de rust al bereikt door goals van Koems voor Heerenveen en de leeuw van de graafschap. 9 wedstrijden gespeeld. AZ aan de leiding met 22 punten. PSV en Twente kropen dichterbij en hebben er ieder 20. PSV heeft een beter saldo. Nummer 4 is Feyenoord, he. deed ook goede zaken. Nummer 5 is Vitesse. En normaal nemen we de nummer 6 niet mee. Ajax staat daar met 16 punten uit 9 wedstrijden. Onderin NAC, 7 punten uit 8 wedstrijden. Maar is dus aan het spelen en hoopt te klimmen. En 7 uit 9 zat 15e. De Graafschap heeft 6 uit 9. Puntje erbij bij Herenveen. Staan 16e VVV. Nog steeds met drie gelijke spelletjes. 17e 3 uit 9. En Excelsior dus nog bezig. Twee punten uit acht wedstrijden. Dan waren nog twee wedstrijden in de Jupiler League. Goal Eagles tegen Kambuur werd 4-1. En Eindhoven tegen Willem II. 2-3. Baby, come to me, koop. We gaan nog even voetballen. Vlak voor zessen NAC. en AC. kijk, Excelsior, Frank Wielaert. 67 minuten onderweg. Het publiek gaat er maar eens achter staan. Want uh, dat heeft uh, de ploeg wel een beetje nodig. Af en toe een mooie individuele actie. Maar dan volgt er een slechte paas. Dat is een beetje het verhaal van de wedstrijd sinds de 1-0-voorsprong voor NAC. Zojuist een hele mooie actie gezien van Bayram. Die draait zich in, uh, met twee pirouettes tussen twee uh, verdedigers door... En dan geeft hij een paas die eigenlijk nergens op lijkt. En zonder al te veel problemen in de handen van de ruiter, de doelman van Excelsior, belandt. Weer zo'n moment dat je denkt van doe er dan wat goeds mee. En omdat dat niet gebeurt zit Excelsior nog altijd in de wedstrijd. En heeft het publiek nu besloten om zich maar eens even te laten gelden en zo de ploeg te steunen. Iets waar van tevoren John Karel zo ook om had gevraagd. Het stadion is bij na niet uitverkocht. Maar hij zei wel ga er maar achter staan. Dat kunnen wij heel goed gebruiken. Uh, want uh, ja, de overwinningen zijn vooralsnog redelijk schaars. De laatste thuiswedstrijd werd trouwens wel gewonnen. Ook met 1-0 van Utrecht. Dat was ook geen beste wedstrijd. Maar, uh, en dat is het eigenlijk vandaag natuurlijk ook niet tegen Excelsior. Maar vooralsnog nog wel die 1-0 voorsprong tegen de ploeg uit Rotterdam. Maar ik heb ook al eerder gezegd. Het zou zomaar kunnen dat Excelsior stiekem nog een puntje snoept. En nog een wielobericht gisteren hadden we de ronde van Lombardije. De tijdritspecialist Tony Martin heeft zijn seizoen in stijl afgesloten. Door winst in Les Herbiers de Grono. Een tijdgetuig in de Vendée. De Duitse wereldkampioen tijdrijden. Een wonder uiteindelijk voor de Zweed Larsson en de Brit Alex Dossett. En Daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Vanavond zijn we er weer om 10 uur met Jeroen Stomporst. En de afloop van deze wedstrijd die nog steeds loopt van NAC tegen Excelsior bij die stand van 1-0... kunt u horen zometeen bij de collega's van het NOS-journaal Ewout de Jong en Instituut Itzeda bij de VPRO. Einde van een bijzonder sportweekend wat de WK-honkbaltitel opleverde voor Nederland... een Europese titel bij het tafeltennis yes, en turners die via de herkansing moeten proberen naar de Olympische Spelen te gaan. Dank voor het luisteren. Fijne avond.